Kees Groot met het NOS-journaal. Minister Hennis erkent dat ze vorige week in eerste instantie verkeerd heeft gereageerd op het rapport over het mortierongeval in Mali. Ze zei toen dat ze wilde optreden, niet aftreden. In de Tweede Kamer noemde ze dat vanavond knullig en tenenkrommend. De hele Kamer heeft harde kritiek op Hennis. In haar antwoord zei ze politiek verantwoordelijk is voor de dood van twee militairen vorig jaar in Mali... Algemeen wordt verwacht dat Hennis vanavond zal aftreden. Zelfs haar eigen partij, de VVD, spreekt van een aaneenschakeling van vermijdbare fouten. De Spaanse koning Felipe zal over een uur een televisietoespraak houden. Waarschijnlijk zal hij daarbij ingaan op de situatie in Catalonië. Het zal de eerste keer zijn dat de koning zich daarover uitspreekt. De regio Catalonië wil zich afscheiden van Spanje. Afgelopen zondag trad de Spaanse politie hardop tegen Catalanen... die daarover hun stem wilden uitbrengen bij een referendum... In de Catalaanse hoofdstad Barcelona zijn vanavond opnieuw duizenden demonstranten op de been. De politie heeft de waarschijnlijke fietsroute van de vermiste Anne Faber gepubliceerd. Die is afgeleid uit de gegevens op haar telefoon. De 25-jarige Utrechtse wordt sinds vrijdagavond vermist. Ze heeft vermoedelijk een knooppuntenroute van de AWB gefietst vanuit de beeld naar Baren. Voorbij Soest ging haar telefoon uit. Bij Huister Heide is een jas gevonden, meldt RTV Utrecht. Het is nog niet duidelijk of die iets met de vermissingszaak van Anne Faber te maken heeft. Oud-provinciebestuurder Ton Hoijmaijers heeft ruim 300.000 euro terugbetaald aan de staat. Het gaat om geld dat de VVD'er als gedeputeerde in Noord-Holland incasseerde aan steekpenningen... toen hij zich liet omkopen door vastgoedbedrijven en projectontwikkelaars. Hij zit daarvoor een celstraf uit van twee jaar en vier maanden. Het weer, de wind neemt af. De meeste buien verdwijnen. Vannacht droog en 8 tot 13 graden. Morgen wolkenvelden en in het zuiden nog zon. In het noorden later op de dag buien. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het... FN. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Dit is de zomer van ZFM.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 Welkom bij een nieuwe aflevering van Geen Lompen, maar Zware Metalen. En we gaan meteen van start met Go Afkomstig uit uh, Amerika en uh, bekend om shockrock en trash metal. De band staat bekend om hun grove, schokkende, maar vaak ook hilarische teksten. En berucht zijn hun live concerten waarin ze sociale en politieke taboes doorbreken... Door middel van chockerende doch humoristische podiumoptredens. Van het album Violence Has Arrived uit 2001 is hier Immortal Corrupter. Door Met de volgende Enciferum uit Finland, Viking en folk metal. En hun naam betekent, komt uit het Latijn en betekent drager van het zwaard. Zo, genoeg educatie. Muziek van het album Two Decades of Greatest Sword Hits, oftewel een compilatiealbum van 20 jaar Enciferum, is hier Burning Leaves. We blijven nog even in Finland en in de folk metal. De volgende band is Corpi Klani. En eigenlijk nog meer folk metal. En nog meer de Finse volksmuziek, ook wel bekend onder de naam Hoempa. Van het album Noita is hier Sati. See Slayer is de volgende en deze band hoef ik verder niet te introduceren. Wel leuk om te weten is dat het volgende nummer in 2016, dus vorig jaar, op nummer 190 stond in de top 2000. En dan heb ik het over Angel of Death. <lacht> Slayer naar Slipknot is nou niet zo'n hele grote stap. Slipknot uit Brazilië van hun album All Hope Is Gone is hier Psychosocial. Slipknot over naar Killswitch Engage, metalcore uit de VS en van hun album The End of Heartache is hier de titelsong. In never Is de volgende Een alternatieve rock En metal uh, band Uit de Verenigde Staten En uh, ze vermengen funk En rap invloeden Met een stevig Metal fundament Ja, leuke band Van het album Invest Is hier Last Resort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 Chances are... Godsmack. Een band die uh, zich qua stijl uh, laat omschrijven als heavy metal, nu metal en post-grunge. De band heeft heel veel vrouwelijke fans. En niet in de laatste plaats vanwege Sally Erna, de frontman en zanger. En ik onderschrijf dat eigenlijk wel een beetje. Van het album Faceless is hier I Fucking Hate You. We'll We blijven een beetje hangen in de post-grunge en alternatieve metal. We gaan naar Cedar, afkomstig uit Zuid-Afrika. En van hun album 2002-2013 Greatest Hits is hier Gasoline. She's got bills to pay, she's got no one to hate except for. is Nightwish weer een hele andere kant van de metal music en van hun album Wishmaster is hier het titelnummer Is Amon Amarth, melodische Viking metal uit Zweden. En hun naam komt van een locatie in, uit Tolkien's fictieve wereld Midden-Aarde. En in de elftaal in dat boek betekent het Dumberg. Dat even in het kort. Van het album Fate of Norns is hier The Pursuit of Vikings. is een Italiaanse power metal band Rhapsody of Fire De groep maakt gebruik van een klassiek ensemble en koor voor hun typische sound Rhapsody's muziek laat zich omschrijven als episch Van hun album Tales from the Emerald Sword is hier Holy Thunderforce. Force <middels> Stop! See your father.